Daar is het aantal coronabesmettingen zo hard toegenomen dat patiënten naar Curaçao worden overgebracht. Miami Beach stelt een avondklok in op de stranden en het uitgaansgebied daaromheen. De autoriteiten willen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. De afgelopen tijd waren er steeds meer feestjes van toeristen, studenten en ander uitgaanspubliek die uit de hand liepen. Er werden bijna geen mondkapjes gedragen en er werd ook nauwelijks afstand gehouden. De avondklok op Miami Beach duurt zeker drie weken. Niemand mag zonder geldig reden tussen acht uur s avonds en zes uur s ochtends op straat zijn. Turkije heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Koerdische doelen in Noord-Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardement in het gebied in bijna anderhalf jaar. Volgens het observatorium viel een straaljager doelen aan in een regio... die in handen is van Koerdische milities zoals de IPG... Er wordt al enige tijd gevochten om het gebied in Noord-Syrië... tussen deze milities en door Turkije gesteunde strijdgroepen. Kouter Bucalikt en Lisa Westerveld komen voor GroenLinks... met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Dat melden ze zelf op Twitter. Bucalikt en Westerveld stonden op plaats 9 en 10. GroenLinks krijgt waarschijnlijk acht zetels in de Kamer. De officiële uitslag van de verkiezingen komt vrijdag... maar veel gemeenten hebben de uitslagen al online staan. Het weer, de dag, begint op de meeste plaatsen bewolkt. Maar smiddags breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 7 tot 9 graden. De komende week verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. So hot. Dan.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 Bull, number one, club popper. Gotta hang with like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool. End of the night, got the clothes coming off, then I make them move somehow, some way. Gotta raise the roof, roof, all black shades when the sun come through. Uh oh, it's on like everything goes. Bottom line, baby, till the reek controls. What happens to that body is a private show, stays right here, private show. I like a Mustang, the permanent high pain. Tolerance bottoms up when the champagne. My life, come on, honey, then we hit Spain. Too easy with the deal, we get insane. Raw